De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas en concurrent Emirates uit Dubai gaan samenwerken. De Australische mededingingsautoriteit heeft de plannen goedgekeurd. Qantas kan nu tickets gaan verkopen voor tientallen bestemmingen in Europa, Afrika en het Midden-Oosten. Passagiers zullen dan wel over moeten stappen in Dubai, zo melden Australische media. Tot dusver was dat in Singapore. Door de samenwerking staat Qantas sterker ten opzichte van concurrenten uit Azië en het Midden-Oosten. Qantas kwam in 2011 nog in de problemen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 Vandaag vooral in het noorden iets meer bewolking, verder geregeld zon. Het wordt rond de 4 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nu al wakker. Met Martijn Middel en Lingelo Stol. Goedemorgen, het is woensdag 27 maart 2013. Vandaag precies 36 jaar geleden botste in Tenerife een KLM Jumbo tegen een Pan America Jumbo Jet. Bij de vliegramp waren 583 personen om het leven gekomen. En daarmee is het een van de grootste vliegrampen uit de geschiedenis. U herkent hem vast. Vandaag in 1986 opende de Fata Morgana haar deuren. De Efteling-attractie is tot op de dag van vandaag populair. Bezoekers wanen zich in het Midden-Oosten. De attractie kostte in totaal 15 miljoen euro. En het is vandaag ook de geboortedag van Mariah Carey en op 27 maart 2008 kwam deze film uit Ja nee Hollanda tobih masalan az-zina tobih al-liwat lekin ana mish mujbar an umaris hadhihi al-jaraim islam uit de film Fitna van Geert Wilders... die vandaag precies vijf jaar geleden uitkwam. Ella Vogelaar was in die dagen als minister verantwoordelijk voor integratie. Met haar blikken we terug op 27 maart 2008. Mevrouw Vogelaar, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de grote vraag was of Geert Wilders in de film de Koran zou verscheuren of verbranden. Was u daar destijds gespannen over? Ja, zeker. Uh, in een gesprek uh, wat hij met uh, collega... Hiers Balien had gehad en nog uh, ook andere ambtenaren had hij dat uh, als mogelijk optie uh, genoemd. Nou ja, die een beetje de geschiedenis uh, kent over boekverbrandingen. Uh, als je dat weet en je realiseert dan uh, vrees je het ergste. Ja, een toenmalig minister-president Jan-Peter Balken... En sprak ook uh, van een forse crisissituatie. Minister van Binnenlandse Zaken, Guusje Terhorst... vroeg uh, burgemeesters om extra alert te zijn. Uh, uh, het was nogal een, een, een roerig moment. Maar u, u noemde de film goed voor het integratiedebat. Nou, dat heb ik na afloop gezegd, hoor. Kijk, en die hele aanloop van die film... Uh, hebben we ons natuurlijk gewoon voorbereid op uh, alle mogelijke gevolgen. En uh, nou, dat waren gevolgen die zowel in het buitenland uh, op het buitenland betrekkingen konden hebben, Nederlandse ondernemingen in het buitenland. En we hadden natuurlijk gezien wat er in Denemarken uh, een jaar daarvoor ongeveer geloof ik, uh, gebeurd was. We hadden de soldaten in Afghanistan. Ja, want de uh, Taliban dreigde ook die, ja, die Nederlandse soldaten ja, ja. Uh, aan te vallen. En natuurlijk ook over wat voor repercussies heeft dat op de Nederlandse samenleving. Gaat dat enorme spanningen met zich meebrengen... tussen uh, moslimbevolkingsgroepen uh, en uh, niet-moslims. En uh, nou ja, u noemt al, Guusje uh, de Gorst was bezig met uh, contacten met uh, burgemeesters te leggen. En ik heb met Hiers Balin uh, dat met name ook gedaan... naar uh, religieuze groeperingen in onze samenleving om met hun gesprekken aan te gaan. Wat voor rol kunnen jullie vervullen in uh, jullie gemeenschappen... om die voor te bereiden op uh, hoe ze het beste met die film om kunnen gaan... om te proberen te voorkomen ook ja, onnodige oplopende spanningen... tussen verschillende religieuze groeperingen te voorkomen. En Wat kwam er uit deze gesprekken? Nou ja, uh, de eerste was het sowieso natuurlijk heel bijzonder... dat we in een heel vroegtijdig stadium... Aantal keren met uh, nou ja, allerlei religieuze leiders om de tafel hebben gezeten. En twee, ik herinner me nog heel goed dat we de morgen, uh, heel vroeg, ochtends om acht uur. nadat s'avonds de film uh, dan uiteindelijk uitgezonden was. want mm -hmm. u kan zich misschien nog herinneren dat dat een aantal keer is uitgesteld toen. Ja. dat we toen ook weer met die mensen allemaal om tafel hebben gezeten. en ja, eigenlijk de reacties. Uh, die zij hadden op dat moment vanuit uh, hun gemeenschappen... heel positief waren in de zin van dat ze het idee hadden van... nou, dit gaat niet tot enorm uh, grote conflicten leiden. Het viel allemaal wel mee eigenlijk. Ja, dus, nou ja, dat had dus aan de ene kant te maken met het feit... dat Wilders die suggestie had gewekt van misschien over te gaan... tot die boekverbranding. Dat gebeurde gelukkig niet, dus dat viel mee... Mm. En doordat we het zo goed voorbereid hadden, waren die gemeenschappen er dus ook voorbereid. En hadden die uh, leidende figuren in die gemeenschap dus echt een hele goede inschatting gemaakt over wat het voor effect zou hebben. En toen heb ik dus gezegd van nou ja, eigenlijk kan je uh, achteraf zeggen dat het misschien wel een beetje positief effect ook heeft gehad. Namelijk uh, dat die dialoog zo op gang is gekomen. Ja, want was dat ervoor nodig, zo'n film? Nou ja, ik bedoel, je zit er niet op te wachten. Dus het is niet nodig in die zin. Maar als het dan uiteindelijk zo uitpakt, ja, dan kan je daar wel zo naar kijken. En ook een beetje opgelucht ademhalen, denk ik. Nou, als we kijken naar de tijd hè, waarin de film uh, uh, is gemaakt. Het is toch alweer vijf jaar geleden vandaag. Uh, uh, uh, het was uh, wellicht nog een spannender tijd. Uh, Pim Fortuyn stond nog uh, vers op ons netvlies. Uh, we hebben natuurlijk Theo van Gogh gehad. Stel de film zou nu worden gemaakt. En, en er zou nu zo'n zo proces aan, aan, aan te pas komen. Denkt u dat, dat, dat de politiek er in zijn algemeenheid net zo mee, mee was omgegaan? Uh, nou... Ik denk dat dat. Uh, ik hoop het wel. Want ik denk dat uh, je op dit soort momenten geen enkel risico moet nemen. En, en het blijft voor een deel toch onvoorspelbaar. Ik bedoel, het kan altijd iets zijn van. Er gebeurt iets. En uh, de vlam kan in de pan slaan, zal ik maar zeggen. Dus dat je daar verdegen op voorbereidt. Zoals wij dat ook als kabinet toen uh, met elkaar hebben gedaan. Ik denk dat dat een verantwoordelijkheid is uh, die de politiek altijd. Uh, moet nemen. Hebben we wat geleerd van deze situatie? Mocht er nou nog zoiets gebeuren, zijn we hierop voorbereid? Nou ja, kijk, je kan je er alleen maar op voorbereiden door de, te weten dat het belangrijk is om te investeren in relaties, zowel in het buitenland, hè, dat hebben we ook gedaan, via de ambassadeurs, in je eigen land. Hm. Uh, van de afloop ben je nooit zeker. Er blijft, ook al bereid je het nog zo goed voor, uh, er kunnen zich altijd situaties uh, voordoen. Uh, ja, waardoor inderdaad de vlam in de pan slaat. en waardoor er onvoorspelbare dingen zijn. gaan gebeuren. waar je dan op dat moment weer op moet reageren. Ja. Uh, mevrouw Vogelaar, tot slot. Uh, van uh, u horen we vandaag de dag weinig. Wat doet u eigenlijk op dit moment? Uh, weer eigenlijk ongeveer hetzelfde. als wat ik deed voordat ik minister uh, werd. Ik heb een eigen bedrijf. En van daaruit uh, doe ik een aantal toezichthoudende functies op heel verschillende terreinen. In de pensioenwereld, in de gezondheidszorg, bij een woningcorporatie. Dus uh, heeft, ja, maatschappelijk u, relevante dingen, wil ik maar zeggen. U heeft de handen er nog vol aan? Zeker. Kijk aan Ella Vogelaar, voormalig minister van Integratie. Dank u wel. Graag gedaan. Vandaag is het dus precies vijf jaar geleden... dat de film Fitna van Geert Wilders uitkwam. En de film over de islam ging de hele wereld over. We praten er verder over met Alper Alassa, bestuurssecretaris van platform INS. Goedemorgen. Ook u gaat wel uit van het uitgangspunt... Dat het hoogste doel... Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U hoorde zojuist voormalig minister Ella Vogelaar. Zij kan klopt. zich deze dag in 2008 nog goed herinneren. U ook? Ja, klopt. Ik ook, ja. Hoe kijkt u hier naar terug? Um, nou, het waren ja, op zich uh, vanaf uh, 11 september tot uh, fitna en, uh, en nog een tijdje daarna spannende tijden. Mm -hmm. dus, uh, uh, maar, uh, tijden zeg maar na 11 september was het, uh, uh, was het echt heel erg spannend en het was ook een schok. Uh, we wisten niet wat ons overkwam. Uh, en we hadden ons uh, uh, goed georganiseerd daarna, maar mm. dat moesten we ook allemaal leren, wat we dus in, in zo'n spannende tijd moesten doen. Wat voelde het uh, angstig? Ja, was ook angstig, maar uh, ja, je kan ook uh, je kan jezelf uh, daar ook een slachtoffer van maken of mm. uh, de slachtofferrol aannemen. Maar we hebben gelijk uh, in het Nederlands een, een krant uh, gedrukt. En dat verspreid onder moslims en de rest van de bevolking. Om in ieder geval iets te doen. Je kan niet iedereen bereiken. En we hebben ook geen massamedia als moslims. Maar op die manier hebben we iets geprobeerd om, om, om daarmee om te gaan. En na moord op deel van Gogh was het nog, nog spannender. Dat was dus schok na schok. Uh, toen hebben we ons uh, ook heel erg goed inspannen, overal uh, meegedaan aan dialoogactiviteiten. Uh, volgens mij hebben we in, in, in dat jaar iets van 300 activiteiten georganiseerd. Om uh, mensen te woord te staan. Uh, ja, dus bij, bij iedereen was er een angstgevoel. Ja. Uh, dus niet alleen bij moslims, maar ook uh, uh, de rest. Uh, over moslims. Uh, uh, uh, uh, dus dat, dat, dat op die manier hebben we geprobeerd uh, om uh, die, die, die, die, die angst die er was uh, om het te verminderen uh, naar elkaar toe. En meneer meneer alles, laten we nog even bij Geert Wilders blijven en zijn film ja. Fitna. Hij heeft daar zelf ook iets over gezegd. We hoorden het zojuist per ongeluk al even, maar laten we er toch nog even helemaal naar gaan luisteren. Ook u gaat weer uit van het uitgangspunt dat het hoogste doel van de film provocatie is. Dat was het niet, dat is het niet en dat zal het nooit worden. Ik heb nooit gedacht aan een provocatieve film. Ik heb gedacht aan een scherpe film. Ik heb gedacht aan een film die wellicht ver gaat, maar altijd binnen de kaders van de wet. Ja, uh, uh, meneer Alassa, als u, als u Geert Wilders uh, dat hoort zeggen over zijn film, uh, hoe, hoe kijkt u daar tegenaan? Nou kijk, we hebben in dit land uh, vrijheid. Mm. Uh, bepaalde vrijheden uh, die vervolgen zijn door de eeuwen heen. En die, die, die moeten we dus met z'n allen koesteren. Uh, dus dat, uh, dat moet, moeten we ook van elkaar uh, respecteren. Uh, dat we die vrijheid ook nemen. Uh, maar uh, dus ik, ik ben het niet eens met hem. Ja, dat dat dus geen provocatie was. Nee. Uh, dus dat is dan uh, het... het, het uh, en uh, dat dat wettelijk toegestaan is... Hij uh, hoe, uh, hoeft niet te betekenen dat dat ook, dat dat ook goed is. Dus ja. Ik vond het uh, wat dat betreft uh, uh. Uh, geen positieve daad. Eh, meneer Alassad, tot slot, kort, want ook al is het de nacht, ook wij eh, moeten zo weer verder. Eh, de islam en integratie staan op dit moment niet meer zo hoog op de politieke agenda. Eh, ja. is, is dat terecht? Nou, ik, ik denk dat moslims door de jaren heen hebben laten zien... dat ze dus van Nederland hun thuis proberen te maken. En dat, dat ze dus in die richting uh, ieder jaar uh, vooruit gaan... En uh, dat ze dus uh, mee kunnen doen hè, met de en waarden van Nederland. Ja. Het uh, is dus een proces. En uh, we zijn er niet helemaal, maar we komen er wel. En, uh, en, en, en dit, dus de film van uh, Geert Wilders heeft daar ook aan bijgedragen. Kijk. Uh, dat dit ook zeg maar uh, besproken wordt, uh, de islam. En moslims een podium hebben gekregen om over, over zichzelf te kunnen vertellen... Mm -hmm. uh, en, en, en ook de anderen te kunnen luisteren, naar de anderen kunnen luisteren. Ja. Uh, dus uiteindelijk komen we er wel. Ja, we zijn nu uh. vijf jaar verder na het verschijnen van de film Fitna. Alper Alassag, bestuurssecretaris van platform INS. Hartelijk dank. Het is 15 minuten over vier. U luistert naar Nu al wakker op van Omroep BNL op Radio 1. Zometeen nemen we de kranten met u door, maar eerst muziek van Michael Bublé. Some kind of wonderful hier op Radio 1. All you have to do is touch my hand to show me you understand and that something happens to me that's some kind of wonderful De klanken van Michael Bublé, some kind of wonderful. Wij zijn wakker, u bent wakker, maar de meeste Nederlanders liggen natuurlijk nog op één oor. Toch zijn de kranten alweer op weg naar de kiosk. Annette Schut neemt ze met u door, te beginnen met de Telegraaf. Een rookverbod op Nederlandse schoolpleinen zorgt alleen maar voor overlast... schrijft de krant van Wakker Nederland. Terwijl het Longfonds pleit voor zo'n landelijk rookverbod... vrezen sommige schoolbestuurders juist dat de problematiek zich verplaatst. Wim Drent is directeur van de Almeloze scholengemeenschap Het Noordik. Volgens hem verplaatsen de leerlingen zich naar de wijken rondom de school... wanneer op het schoolplein niet meer gerookt mag worden. En dat is nu juist wat Drent niet wil. Dan hebben we geen zicht meer op ze, zegt hij. Haalbaar lijkt het voorstel van het Longfonds dan ook niet. Een docent in Nederland heeft er ook weinig vertrouwen in. Als ouder zou ik zeggen, verbied het maar. Maar zelf sta ik hier ook te roken in zo'n vies hok. Niet echt het goede voorbeeld. Gedetineerden klagen steen en been over de forse prijzen in de gevangeniswinkels, schrijft Spits. Bij Bonjo, een belangenvereniging die zich inzet voor gedetineerden... komen al maandenlang brieven binnen van gevangenen die op een houtje moeten bijten omdat maaltijden in gevangenissen over het algemeen erg karig zijn... geven veel gevangenen er de voorkeur aan. Hun eigen maaltje te koken en eigen broodbeleg aan te schaffen. De meeste gevangenissen beschikken over een privaat uitgebaten supermarkt. Maar die is meestal ongeveer anderhalf keer zo duur als de buurtsuper om de hoek. Het huishoudboekje van gedetineerden is over het algemeen karig. In een bias verdient een gevangene 15,20 euro per week. Van de rest van het geld moet hij, uh, hij of zij een tv huren, belminuten kopen... de boodschappen dus doen en eventueel nog roken. Ook in 2013 bent u als klant niet tevreden over de Nederlandse spoorwegen. Dat is althans de verwachting van het bedrijf zelf. Er is niet genoeg geld voor verbetering van de dienstverlening en het materieel. En dus presteert NS ook dit jaar beneden de maat. In het AD de woorden van directeur vervoer Wim Fabries van NS Reizigers. Hij zegt de basisprestaties van de vervoerder niet te kunnen verbeteren zonder enorme investeringen. Fabries deed zijn uitspraken gisteren in een gesprek met kamerleden. Fabrice klaagde tijdens het gesprek ook over u, de treinreiziger. U straft de NS razendsnel en keihard af bij problemen tijdens uw treinreis. Tegelijkertijd beloont u de goede prestaties nauwelijks. Zo werkt de psychologische beleving van onze klanten blijkbaar, al dus de NS-directeur. En tot slot goed nieuws uit Trouw. De crisis is goed voor de gezondheid van Spanjaarden. Ze zijn door de economische malaise gezonder gaan eten. Niks geen diepvrieslasagne, fastfood of kant-en-klaar voedsel. Fruit, rijst, aardappelen en wortels staan er nu op tafel. Vooral s middags wordt er daar niet meer buiten de deur gegeten. Restaurants en kant en klaar kunnen niet concurreren met lekker zelf koken. Zo kost een kilo wortelen 69 cent. En u, betaalt u in Spanje slechts 2,25 euro voor 2 kilo aardappelen. Spanjaarden staan dan ook in de top van gezonde Europeanen. Maar of dat over 20 jaar nog zo is? In vergelijking met andere landen is de jeugd van Spanje juist weer te dik. 30 procent van de Spaanse kinderen tussen 3 en 12 jaar heeft te kampen met overgewicht. Dat en meer leest u zo meteen in de Ochtendbladen. Dankjewel, Schut. en Schutte. Annette zo meteen kom je ook bij ons terug met het laatste nieuws. Jan-Willem van der Hek. Grote kans dat u niet weet wie hij is. Toch is hij de wijnexpert van Nederland. Hij is zelfs de beste sommelier van Nederland. Op het WK sommelier in Tokio mag hij de trots van ons land verdedigen. Hij wordt daar begeleid door Edwin Raben... voorzitter van het Nederlands Gilde van Sommeliers. Meneer Raben, goedemorgen. Goedemorgen of nacht is het weer. Ja, goedennacht live vanuit Tokio begrijp ik. Hoe is het leven daar? Ja, ik zit in de bus en met allemaal buitenlandse mensen en door de wijngaarden van Japan rijden. Jamalische zitten we nu. Oh, kunt u het een beetje beschrijven wat u allemaal om u heen ziet? Ja, het is helemaal heuvelachtig. Het is een beetje bewolkt, Dus Mount Fuji is een heel klein beetje te zien. Uh, ja, het is een prachtig, prachtig gebied uh, met uh, volop wijngaarden en uh, volop ontwikkeling. Het is echt een heel mooi landschap hier. En Jan-Villem van, van der Hek gaat onze trots eigenlijk verdedigen namens Nederland. Is hij er een beetje klaar voor? Ja, hij is er ontzettend goed voorbereid. Ik ben hartstikke trots op het jong. En uh, hij <laughs> zit nu te blokken aan zijn uh, geschreven uh, test, zeg maar. En hij zal het straks wij moeten proeven. En dat moet hij ook helemaal uitschrijven, helemaal uitkouwen. Dus hij heeft een hele belangrijke wedstrijddag vandaag. Ja, het, het WK sommelier is op dit moment dan ook bezig, want wat, wat ja. gebeurt er op zo'n WK? Hoe, hoe moeten we ons dat voorstellen? Nou, je moet voorstellen dat uh, 54 kandidaten meedoen, dus er zijn er nogal wat. Ze gaan eerst allemaal een geschreven test maken en hele moeilijke vragen moeten ze beantwoorden, invullen. En allemaal als bijna open vragen, zeg maar. Maar wat voor uh, vragen zijn dat dan bijvoorbeeld? Producten. Uh, nou, over snoeiwijzen, over de plant, de wijnplant zelf, over het uh, vragen over diverse wijnproducerende landen. En dan moet je echt aan kleine details denken, van wat bijna niet volgt, omdat je echt moet weten, samen van die weetdingetjes. zijn echt rotvragen. Maar ik soms de helft ook niet eens van weet hoor. Dus, uh, en, en naast die vragen, wat moet je nog meer weten als wijnkenner? Uh, uiteraard wijnproeven. Uh, Helemaal beschreven worden uitgebreid. Uh, er zullen ook vragen zijn over koffie, thee, water, rookwaren en er komt natuurlijk ook uh, proeverij van uh, cognac, distillaten, likuren. komen ook voorbij. Ja, uh, dus kom uh, uh, even, uh, fuck, dat het allemaal in Ja, Jan-Willem is. Uh, uh, Jan-Willem van der Hek is pas 26 jaar oud. Uh, uh, wel Nederlands ja. uh, titelverdediger. Maar uh, ja, maakt hij wel kans Pardon? tussen. Maakt hij wel, uh, kans? Sorry, de weinig... Ik hoor u niet meer. Oh, u hoort mij niet meer. Tokio, het is ook een eindweg natuurlijk. Kunt u ons nog verstaan, meneer Raben. Hij is even weggevallen. Nou, tot... Ik uh, denk dat u die van ons dan te goed houdt. Dan gaan we volgende week eens even weer bellen met Tokio... om te vragen hoe het daar is afgelopen... We gaan naar het nieuws. Maar Annette die komt de studio bij ons ingerend. Onze nieuwspresentatrice. Met het laatste nieuws. Ze komt rendend de studio in. Dan moet het wel goed nieuws zijn. Helemaal uitgeput. Kom maar even op adem hoor. Je hebt alle tijd. Tijd voor het nieuws. Het nieuwsminuutje. Met een dus. In het Limburgse Sittard en Born zijn drie hennenplantages geruimd. Twee mensen zijn aangehouden. Alleen al in Sittard werden bijna 450 planten in beslag genomen. De politie ontdekte de plantage omdat er op de voorduren inbraaksporen te zien waren. En een zebrapad in de kleuren van de regenboog. Het zijn geen kinderen met stoepkrijt op een basisschool die dit hebben bedacht... maar de GroenLinks-fractie in Utrecht. De oversteek moet dienen als statement. Utrecht is een stad waar iedereen welkom is, ongeacht gehaard, geaardheid of overtuiging. Het college omarmt het initiatief, de zebra in regenboogkleuren wordt gauw werkelijkheid. Dan de beurzen, Tokio opende licht in het rood. De Nikkei-index staat nu op lichte winst. En dan nog het weer met onze jonge weerman Stijn van Antwerpen. Vandaag zit voor een groot deel van het land in de zon. Limburg heeft te maken met bewolking. Er waait een koude oostenwind bij temperaturen tussen 3 en 6 graden. Vanavond en de komende nacht is het droog en neemt de bewolking toe. Op veel plaatsen vriest het 2 tot 4 graden. Morgen nu en dan zon, ook wolkenvelden en een lokale bui. Er is minder wind dan vandaag en met 5 tot 7 graden is het iets zachter. De rest van de week weinig verandering, maar wel met de dag een graad zachter. Het Nieuwsminuutje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 I stress the man When there's so many Real things at hand We could have never Had it all We had to hit a wall So this is never Inevitable Withdraw Even if I stop wanting you That perspective For shit's true I'll be some next man Or the woman So I get I play myself again yeah. Should just be My own best friend I fuck myself In the head with the Stupid man He, dat is en Tears Dry on own, op Radio 1. Onze lentefeest Pasen is in aantocht, maar de Hindoestanen vieren vandaag al hun lentefeest, Holi Pawa. De Hindoestanen gaan in grote steden kleurrijk de straat op om dit feest te vieren. Ashna Singh is van de organisatie voor uh, Hindu Media. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat trek je aan tijdens uh, de Holi-viering? Wat ik aantrek? <laughs> uh, oude kleren. Ja, want die moet je even uitleggen. Ja, want uh, ja, op straat wordt het door, uh, met, uh, ja Iedereen wordt eigenlijk nat gegooid met uh, de poeder. En uh, ja, dan moet je uitkijken. Dat wil je niet met je nieuwe kleding krijgen. Ja, uh, de, de, de, ja dat, dat is een, het is een traditie die ook, ook prachtig op foto's te zien is. Uh, op het internet en de komende tijd ook weer voorbij zal komen. Waar, waar komt die holy Viering vandaan? Ja, dat komt eigenlijk een hele oude volksfeest vanuit uh, India. En het wordt nu tegenwoordig ook in het sporenland Suriname en Nederland gevierd. En het is eigenlijk symbolisch gezien een soort lentefeest... waarbij de duisternis uh, ja, uh, ja, verliest van een goede, uh, tenminste van, van de positiviteit. Mm -hmm. En dat wordt eigenlijk gesymboliseerd door het lente. De lente komt er weer aan. Het goede wint eigenlijk van het kwade? Ja, ja, ja, precies. En hoe gaat het uh, feest er vandaag uitzien? Wat er gaat er allemaal gebeuren? Neem ons even mee. <laughs> nou, er wordt uh, op verschillende plekken, vooral in Nederland, ook uh, uh, op straat uh, holly gevierd. Dus uh, laat, ja, laten we zeggen grote steden zoals Rotterdam, Amsterdam, Den Haag. En uh, heel veel staatsorganisaties hebben dan uh, ja, evenementen op het programma staan... En uh, wat de vrouw wordt gedaan is lekker eten, lekker gezellig met familie en vrienden zijn. En in de middag wordt dan, uh, ja, gaan we op straat en dan gaan we iedereen bespreken met gekleurd uh, poeder. Ja, want iedereen heeft dan van die felle, paarse, gele, groene, blauwe, ja. alle kleurtjes op zich, in, op hun alle kleding. Alle kleurtjes, ja, ja, van de regio, inderdaad. En de gedachte hierachter is eigenlijk dat iedereen dan gelijk is, want ja, je besprenkelt iedereen, maakt niet uit wie. Iedereen is hetzelfde. Iedereen is hetzelfde. En wordt het nu in Nederland anders gevierd dan in India bijvoorbeeld? Uh, nee, in principe is het allemaal hetzelfde. Uh, ja, tenminste, in Nederland wordt alleen uh, woensdag gevierd, dus vandaag of 27 maart. Mm -hmm. Maar in, uh, in uh, India zijn ze al weken al aan het voorbereiden. En uh, ja, vieren ze het eigenlijk al sinds vorige week. Ach, kijk, en als je nou wat eten we er dan bij? Uh, lekker zoetigheid. Ja, lekkere uh, Indiase zoetigheid. Uh, uh, zoete, zoete dingen. Uh, kunnen we het ook nog op tv gaan zien? Ja, ja, ja. Uh, uh, onze organisatie voor Media heeft om 5 voor 8 op Nederland 2 nog een extra uitzending. Kijk, vanavond dus uh, om uh, 5 voor 8 op Nederland 2, ja. zei je, hè? Ja, Nederland 2. Uh, voor iedereen die nog wat uh, wil meegenieten van de Holy Viering. Ashna Singh van de organisatie voor Media, dankjewel. En een hele fijne viering. Ja, dankjewel. Jullie ook. <laughs> Onze verslaggever Annette Schut had ooit zo'n ruzie met haar ex... dat ze schreeuwend het Utrechtse winkelcentrum hoog Katrijnen uitrende. Maar was ze echt boos of was het gewoon een knap staaltje theater? Vandaag is het in ieder geval de dag van het theater. En daarom ging Annette Schut de straat op met de vraag... wanneer was uw laatste drama? In maart heb ik er genoeg meegemaakt, maar uh, ik weet niet precies uh, op welke dag... Maar ik heb wel meerdere drama's uh, deze maand meegemaakt. Veel drama in je Veel leven? Veel drama. Nou, deze maand. Niet in mijn leven, maar uh, alleen deze maand. Mag ik vragen waar het ongeveer over ging? Eén uh, ding was dat mijn uh, tante uh, nou, in het ziekenhuis ligt en het komt niet meer goed met haar. Ze ligt in coma. Waarschijnlijk uh, gaat ze het niet uh, halen. Dat mijn moeder te horen heeft gekregen dat ze is ontslagen. Ook in maart. En nog een paar andere dingen, maar dat uh, laat ik maar voor uh, wat het is. Mijn laatste drama. Dat is, uh, dat is alweer een paar maanden geleden. Toen is het uitgegaan met uh, mijn ex nu, dus. Dat was het laatste drama en voor de rest niet echt iets. Had zij het uitgemaakt of jij? Samen. Allebei. Samen. We waren gewoon uit elkaar gegroeid. Maar het was toch een drama geworden? Ja, het is niet leuk. Ja, kijk of je het een drama wilt noemen of niet, dat, dat maakt me niet zoveel uit. Het was gewoon niet leuk en dat was het. Ik moest uh, voor het tweejaarlijkse jaar, onderzoek uh, in de borstenbus, zoals ze dat <laughs> in de volksmond noemen. En ik heb nog op het punt gestaan om het over te slaan, omdat het bij ons in het Dorp niet meer kon. Maar toch, maar besloten om wel te gaan. En uh, een kleine week later werd ik opgebeld door de huisarts, dat het allemaal niet zo goed was. En weer twee dagen later zaten we alweer in het ziekenhuis. En uh, een twee weken daarna... Nou ja, toen kreeg ik dus inderdaad te horen dat het toch wel verstandig was... om, uh, om de borst er in zijn geheel af te halen. Uh, het kon wel met een uh, gedeeltelijke amputatie, maar dan moest ik zeker uh, bestraling hebben... Maar uh, en als de borst er in zich heel afging... dan was, was de kans groot dat ik zelfs zonder bestraling eraf kwam. Dus daar heb ik voor gekozen. En dat is ook uitgekomen. En ik kan gelukkig zeggen dat het uh, ja, nu heel goed gaat. Ja. Nu bent u weer gezond verklaard. Uh, ja, ik, blijf, ik ben toevallig pas voor controle geweest. Ik blijf natuurlijk voorlopig onder controle. Want soms komt het helaas ook in de andere borst. Maar daar denk ik maar niet aan. Nee. nee. En, ben, bent u getrouwd? Of de, partners? De partners ja, ja. Een, ja. Ja. ja, dat moet voor u ook een behoorlijk drama zijn geweest. Ja, dat is een schrikken. Ja, dat is een schrikken. Uh... En dan ah, ja. kun jij ook nog zeggen dat jij uh, twee ja, jaar geleden. Ja, ja. ja. Een hele, Bijna, heel, ja Mijn man heeft dus ook maar nog prostaatkanker uh, gekregen. Dus. Maar wij zijn allebei eigenlijk er nog goed afgekomen. Ja. Dus, ja. Nou, alle goeds gewenst. Toen mijn zoontje van de 1. Uh, een hele maand lang uh, zes keer per nacht wakker werd. Dat Oeh, echt... dat is vaak. Dat was heel vaak. En uh, vooral mijn vrouw ging er vaak uit, maar ook ik was het uh, slachtoffer. En uh, we moesten toen echt uh, goed op onze slaap letten. Maar dat was echt een drama voor hem ook. En wat heeft u eraan gedaan? Volhouden en uitzitten. Want er valt niet veel aan te doen. Uh, die jongen eruit halen, knuffelen en uh, dan weer in bed leggen. En is het inmiddels wat beter met zijn slaapritme? Hij slaapt als een roosje. Een hoop ellende heb ik gehoord hier in Utrecht. Hier is nu een festival, Theaterfestival 2-takt. Anke Purmer, je bent van de organisatie. Wat moeten mensen die nou in de sores zitten bij theater zoeken? Nou, wat het, het, het mooie aan theater is, is dat, uh, dat het een... Uh, ja, het verbeeldt weer iemand anders verhaal. En, en uh, het kan herkenning zijn. Het kan, uh, je kan het zien en denken, oh, nou, dat probleem van mij, dat, is eigenlijk, dat valt in het niets. Het, het, het verruimt je blik. Het, um, het mooie is eigenlijk dat het ook een soort van troost kan bieden. Uh, dat je ernaar kan kijken en dat je uh, ja, eigenlijk een soort van tot, tot rust kan komen... en een soort van vertrouwen kan hebben dat het allemaal op zijn plek gaat vallen. En, en, en, en laat je inspireren door andere verhalen. En op die manier eigenlijk weer je, je eigen verhaal vanuit een andere kant bekijken. U begrijpt het. Op naar het theater als uw leven overschaduwd wordt door een drama. Een reportage was dat van Annette Schut. Zeven minuten over half vijf. Dit is Radio 1. Nu al wakker omroep WNL met nu Midnight Train to Georgia. Glad as night en de pips. left behind Not so long live in his word that live without him in mind, that world is his, his and hers and he kept dreaming, dreaming, ooh, that someday he'd be the star, the superstar, but he didn't get far, but he so found out the hard way, that dreams don't I'd better live in his world than live without Night Train to Georgetown. u luistert naar Radio 1. Na twee succesvolle edities in Gouda en Rotterdam, is dit jaar Den Haag het toneel van The Passion. Bekende Nederlanders zullen aan de hand van Nederlandstalige liedjes het verhaal van de laatste uren van Jezus vertellen. Aanstaande donderdag, Witte Donderdag, zullen onder andere acteur René van Koten als Jezus en Anita Meijer als Maria het toneel van de Hofstad betreden. Leo Vij is hoofd van de organisator RKK. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u al gespannen? Uh, nou, gespannen is niet het goede woord. Ik kijk er naar uit. U kijkt er naar uit. Want hoe gaat het met de voorbereidingen? Nou, aan de, voorbere de voorbereiding merk je dat het uh, een bekend begrip is. Dat iedereen nu weet wat de Passion is. Het leidersverhaal van Jezus, uh, verteld in de eigen eigentijdse uh, popliedjes. En in een grote stad in Nederland. Mm -hmm. uh, en uh, dat op dit Donderdag. En dat om half negen op Nederland 1. En uh, uh, dat is een begrip. En uh, daarom is het uh, uh, fantastisch om daar naar uit te kijken. Is het podium op de Hofvijver al af? Het podium op de Hofvijver, daar wordt aan gewerkt. En, okay. uh, en ik denk dat het een fantastisch gezicht is... als daar uh, het kruis uh, uh, door Den Haag getrokken... Uh, zal aankomen en uh, uh, eigenlijk de passion tot de klimaat zal komen. Ja, het zal daar worden neergezet, het kruis. Ja. Het is de derde editie, twee succesvolle edities achter de rug. Hoe gaan ja. jullie het dit keer overtreffen? Nou, wat we altijd hebben uh, uh, gezocht is dat het niet, hoeft niet groter te zijn. Het hoeft niet uh, beter te zijn. Want Gouda en Rotterdam zijn bijna niet te verbeteren, maar het moet wel anders zijn. En wat er anders aan is, is dat uh, het... Uh, uh, nu uh, in het centrum van de politieke macht gebeurt. Dus waar Gouda provinciaal was, intiem was, klein was... Uh, en daardoor een uh, perfect echo voor de eerste Passion... waar Rotterdam de rauwe wereldstad was... waar die rauwheid van het lijden ook uh, bijna voelbaar was... Uh, daar uh, gaat het in Den Haag om iets anders. Het kruis trekt door de straten... en komt in het centrum van de politieke macht te staan. En dat op een moment... Dat geloof uh, bijna achter de voordeur wordt gedrongen en, uh, en dat uh, er in de politiek uh, bij voorkeur over geloof wordt gesproken van uh, dat doe je maar thuis, maar dat doe je niet in het publiek domein. En wat gaan we nu zien? Het kruis bijna in de Tweede Kamer. Ja, ja ik, vind, ik vind dat fantastisch. Is dat, is dat dan ook een politiek statement, de keuze voor Den Haag? Het is geen politiek statement. Uh, het is, een, uh, het is een, uh, een teken dat het geloven nog te doet. En het is niet bedoeld als iets tegen, maar het uh, wil laten zien waar christenen van leven. Uh, we leven van het kruis, namelijk dat Christus gestorven is aan het kruis... en dat hij uh, uh, tot leven is gekomen, dat hij verrezen is... en dat hij ons daarmee nog steeds uh, vertrouwen geeft, hoop geeft... ...en uh, mensen samenbindt en daarmee een actueel verhaal is. Hm. Dat is het verhaal van de Passion. Ja, en hoe breng je dat verhaal het beste over? Natuurlijk door het ook aansprekend te maken. Doen doen weer een hoop bekende Nederlanders mee. Uh, Jurgen Rijman is de uh, verteller. René van Kota als Jezus. Jim Bakker, Jim als uh, Petrus. Ja. Uh, wie, wie gaat ons het meest verrassen van de cast? Um, ik denk uh, uh, Jim Bakker, Omdat hij op een uh, prachtige manier uh, Petrus speelt... Uh, maar ik denk uh, dat uh, René van en Anita Meijer... Uh, misschien wel uh, uh, nog meer dan uh, uh, vorige jaren als Jezus en Maria... Uh, ...de harten van mensen zullen veroveren... ...René Verkote heeft een geweldige stem... ...en is gewoon een uh, fantastische acteur... Ja. Dus, die, ...dus die combinatie is wel prachtig... ...en bovendien zingt hij een aantal teksten... ...die niet de vorige keer en ook niet de keer ervoor zijn gezongen... ...dus we zijn er weer in geslaagd om nieuwe liedjes... ...om liedjes die iedereen kent... ...om teksten die iedereen kent om die te koppelen aan het verhaal van Christus die gaat leiden En Anita Meijer, ja, daar heb ik een zwak voor. Een, een, dijk, een dijk van een vrouw die altijd nuchter blijft. En die ook geloofwaardig Maria kan zijn, de moeder van Christus. Omdat zij ook de moeder van René Verkote kan zijn. En, en daarmee is deze icoon van het Nederlands lied, ja, die staat voor Maria. Dus daar, daar, daar, daar kijk ik. Uh, misschien wel het meestal uit. De ja. manier waarop zij dat gaat doen. U bent uh, trots op uw uh, toneelspelers. Nu zijn ze natuurlijk al een tijd aan het oefenen. Bent u ook bij de repetities aanwezig dan? Nee, maar ik, ben wel, uh, uh, ik heb wel gezien, uh, uh, een aantal dingen uh, uh, zijn er opgenomen... Omdat, je, omdat er zoveel locaties zijn uh, in en om Den Haag mm -hmm. waar uh, uh, de verschillende uh, uh, liederen spelen. Uh, die heb ik gezien en dat ziet er al weergeloos uit... En het is ook goed dat het uh, grootste deel nog live moet worden gezongen... ...omdat het ook altijd, ik zei het u net, ik kijk eruit... ...maar het is natuurlijk ook gewoon spannend. Ja, want het moet maar gebeuren goed. en er staan 20.000 mensen... ...en er hoeft wel wat om te vallen... ...en in die zin is het uh, altijd een uh, spannend moment. Anderhalf uur lang... Uh, uh, is het gewoon live op televisie en uh, moet er gewoon niks misgaan. En, en in die zin is het altijd een uh, geweldige uitdaging. Ja, u zegt er zijn er dus zo kleine delen van tevoren opgenomen... maar die climax, ja. het kruis, wat dan eigenlijk naar het politiek centrum van Den Haag gaat... dat wordt natuurlijk live. Dat is het hoogtepunt van de avond. En ik weet niet of jullie vorig jaar Rotterdam hebben gezien... maar Inderdaad. wat in Nederland onmogelijk is... namelijk dat je kijkt naar een kruis dat door de straten gaat... dat duurde een kwartier... Uh, Pilatus was toen geen poort en die stond gewoon uh, te wachten, te wachten, zei niks. En je hoorde alleen maar de muziek van Cor Bakker spelen. En uh, dat duurde 15 minuten, dat duurde 20 minuten. Normaal zou iedereen zeppen en je zag in de cijfers dat het alleen maar meer werd. De spanning. En, ja, de spanning. En, uh, en, uh, want we gaan naar het uh, moment van de kruisiging toe. Ja, dat was zo'n fantastisch moment en dat gaat nu weer gebeuren. En dan voel je niet de kaal dan zeg je tegen de mensen, kom vooral kijken... want je kunt maar één keer meemaken wat dat betekent. Namelijk dat uh, het kruis van Christus in een stad van Nederland komt... op dit moment zichtbaar wordt... en dat je daarbij de mooiste teksten en de mooiste liedjes... vertoond ziet worden door bekende artiesten. Dat mag je gewoon niet missen. Dus mensen, kom naar Den Haag toe en ga er zelf bij zijn. Leo Feijen, hoofd van de RKK. Dank u wel. Aanstaande donderdag dus de Passion in Den Haag kunt erbij aanwezig zijn. Of live kijken op Nederland 1 om 5 voor half 9. En jullie nog veel succes. Dank u wel. Dank u wel. Huizenbezitters in Noordoost Groningen zijn het zat. Ze willen dat de Nederlandse aardoliemaatschappij de NAM naast de schade aan huizen... ook de waardedaling van hun huizen gaat compenseren. De NAM wordt verantwoordelijk gehouden voor de aardbevingen... die ontstaan bij het boren naar aardgas in Groningen. Advocaat Winfried, uh, Winfried de Haan wil dat Mark Rutte zich actiever met dit probleem gaat bemoeien... en spreekt daarom vandaag de voicemail in van onze minister-president. Uw oproep wordt niet beantwoord. U wordt doorgeschakeld. Dit is de voicemail van Mark Rutte. Graag een berichtje na de piep. Meneer de premier, wij zijn vandaag namens de bewoners van Noord-Groningen een actie begonnen om schadevergoeding te krijgen bij de NAM, de Noordelijke Aardoliemaatschappij BV uh, gevestigd te Assen. Zij hebben de laatste tientallen jaren aardgas uit de grond gehaald, waardoor de uh, aardbevingen zijn ontstaan in Noord-Groningen. En uw minister, uh, minister Kamp heeft begin dit jaar gezegd dat de aardbevingen zullen gaan oplopen met een kracht van 5.2 op de schaal van Richter. Dat betekent dat talloze mensen, de schatting zijn ongeveer 40.000 mensen, schade hebben geleden aan hun woning. Met name doordat hun woningen onverkoopbaar zijn. De schade daaruit zal voor veel mensen in de tienduizenden euro's gaan lopen. De NAM, waar u ook aandeelhouders van bent als overheid... maar ook bedrijven als Shell en uh, Esso... hebben tot nu toe geweigerd om die schade te gaan vergoeden. Wij gaan nu namens deze burgers de schade proberen te verhalen via de rechter. Maar zoals u ongetwijfeld weet gaat dat jaren duren. En ik doe namens de bewoners een klemmend beroep op u. Om te gaan bemiddelen, hetzij als aandeelhouder, hetzij als overheid, om de NAM te dwingen om eerder te schikken. Ik dank u alvast. Was getekend, Winfried de Haan. U hoorde advocaat Winfried de Haan. Die wil dat de NAM ook de waardedaling van huizen in Noordoost-Groningen gaat betalen. Wilt u nu ook de voicemail inspreken van Mark Rutte? Bel dan even naar 0800-1121, ons gratis nummer. 0800-1121 of twitter met hashtag WNLNacht. Het is 9 minuten voor 5. Dit is WNL op Radio 1. Zometeen Musharraf. Musharraf is terug in Pakistan. We praten erover met Marno de Boer. Maar eerst een liedje van Lucky Fonds, de derde. Ik...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 I love you so. Ik heb een meisje en het is zo'n lieve schat. En als ik eraan denk, dan denk ik: oh, oh, oh. Zo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 Zes minuten voor vijf. U luistert naar Radio 1. Pervez Musharraf is terug in Pakistan. De oud-president heeft zijn zelfverkozen ballingschap in Londen verbroken... door naar vaderland Pakistan terug te vliegen. De oud-leider keert na ruim vier jaar terug in Karachi... om mogelijk een omstreden politieke comeback te maken. Correspondent Marno de Boer in Islamabad. Marno, goedemorgen. Ja, goedemorgen. De Taliban heeft ooit geroepen Musharraf te doden als hij terug zou komen. Hoe lang heeft hij nog te leven? Um, ja, moeilijk te zeggen. Ze hebben inderdaad een soort uh, speciale zelfmoordeenheid opgericht, zeggen ze, om hem uit te schakelen. Mm. Maar ik denk dat het niet zo makkelijk is, want hij heeft een uh, speciale beveiliging. Hij heeft natuurlijk recht op beveiliging van het leger, omdat hij oud legerleider is. Mm. En uh, hij heeft vroeger hier bij de commando's gezeten, dus daar heeft hij nog een hele rits uh, vrienden die een soort beveiligingseenheid voor hem hebben opgericht. Dus ik denk dat hij wat dat betreft nog wel even veilig zit. Hij is nog even veilig, want toen hij aankwam in Karachi werd hij direct weggevoerd door veiligheidstroepen. ook. Hij werd gelijk uh, in veiligheid gesteld dus. Ja, dus, ze hadden het hele vliegveld al speciaal afgezet, overal politie. En uh, hij kreeg even korte kans om zijn aanhangers toe te spreken. En toen werd hij meteen uh, naar een hotel uh, weggereden. Want waar is en, hij uh, nu? Hij is nu ook van plan naar Islamabad te gaan... maar ze maken ook nog niet bekend wanneer dat zal zijn... Om, dus de Taliban geen kans te geven en een aanslag voor te bereiden. Ja, want, want weten we waar hij zit op dit moment, of is dat geheim? Ja, hij zit is wel bekend in een, in een hotel in Karachi, dat is op zich wel bekend. Alleen de, wat er gezegd wordt is dat hij morgen naar Islamabad komt, maar... Dat is dus niet bekend uh, wanneer die precies uh, gaat. Nee, veel onzekerheid. Hij, hij heeft dus. hier wel een huis, dus hij zal gewoon in dat huis gaan zitten. Ja, uh, dat, de... is, uh, dat is wel bekend. Uh, zorgt de terugkeer van, uh, van Musharraf ook voor, voor veel onrust in de Pakistanse politiek? Nee, nou, dat valt eigenlijk wel mee. Want hij is een paar jaar natuurlijk weg geweest. En hij heeft eigenlijk geen politieke partij hier. Hij heeft wel iets opgericht in Londen, maar dat heeft hier helemaal geen. Netwerk of aanhangers of medewerkers. Dus de kans dat hij echt een grote rol gaat spelen in de verkiezingen is. kun je eigenlijk bijna wel uitsluiten. Ja, want is het denk, denkbaar dat. dat, uh, dat Musharraf als oud-leider weer aan de macht gaat komen? Um, nee, dat uh, denk ik echt niet uh, dat dat gaat gebeuren. Het hoogste wat hij misschien kan halen is dat hij in het kiesdistrict waar hij meedoet dan wint en één zetel haalt... en dan kan hij in het parlement gaan zitten en daar wat aandacht trekken. Maar dat hij uh, een flink aantal zetels haalt en daarmee in de regering zou komen... zelfs als kleinere coalitiepartner, dat denk ik al niet. En aan de macht, nee, dat zal echt niet gebeuren. Nee, dus hij gaat geen uh, uh, belangrijke rol spelen in de verkiezingen... want die verkiezingen komen er wel aan. Laten we daar nog even naartoe gaan. Uh, een van de verkiezingsthema's in Pakistan is de energiecrisis. Uh, wat, wat is er aan de hand? Ja, dat is, uh, wordt eigenlijk ieder jaar erger. Er wordt gewoon niet genoeg elektriciteit geproduceerd, waardoor de stroom uh, uren per dag uitvalt. En dan hier in Islamabad valt het wel mee, is dus nu vijf, zes uur per dag stroomuitval. En dan in de zomer zal het twaalf uur zijn. Maar in de andere delen van het land hebben ze zestien, achttien of twintig uur geen elektriciteit. Ja. En u heeft een elektriciteitsbedrijf ja, uh, kleine. Nu heeft een elektriciteitsbedrijf in Islamabad ook een lijst bekendgemaakt... van politici die hun rekeningen niet betaald hebben. Is die lijst groot? Uh, ja, daar staan een stuk of 10, 20 politici op. En uh, bovenaan staat de minister van Binnenlandse Zaken... die heeft <laughs> nog uh, bijna 40.000 euro openstaan Zo. aan uh, onbetaalde stroomrekeningen. Dat dus kan zomaar daar. Ik denk, die laat, uh, die laat de airco flink loeien in de zomer, denk ik. Want, om uh, daaraan te komen. Maar dat mag dus zomaar daar in Pakistan? Ja, bijna, bijna niemand betaalt hier belasting en bijna niemand betaalt hier uh, de, de elektriciteitsrekeningen. En daarom hebben die stroombedrijven ook eigenlijk nauwelijks geld... en kunnen ze niet uh, in de infrastructuur investeren, waardoor er heel veel elektriciteit verloren gaat. En ja. is eigenlijk daardoor ook die stroomcrisis er is. Ja, je zei al, Musharraf, het is niet echt uh, vanzelfsprekend dat hij zomaar weer uh, eigenlijk uh, de leider wordt van Pakistan. Wie zijn interessante tegenspelers in de verkiezingen voor hem? Um, nou ja, de... Bovenaan de pol staat nu de grootste oppositieleider Nawaz Sharif. Die was in de jaren negentig ook al een keer premier. En die heeft hier in de Punjab, de grootste provincie van Pakistan, eigenlijk al zijn aanhang. Mm -hmm. En dan heb je de, de zittende partij. Waar, uh, van voormalig premier Bhutto, die natuurlijk uh, in 2007 vermoord is. Maar eigenlijk de meest interessante persoon is Imran Khan. Is een oud-cricket-aanvoerder uh, van Pakistan. En hij is een hele grote politieke partij, ongeveer 10 miljoen leden. Ja, dus en die... hij is ook de populairste politicus van het land. Alleen de vraag is omdat hij is heel populair onder jongeren of die wel gaan stemmen. Het is uh, zo'n beetje vijf uur. Op 11 mei de verkiezingen in Pakistan. Correspondent Marno de Boer in Islamabad, dankjewel. En wilt u meer van hem lezen? Dat kan op uh, de website buitenlandredactie.nl Nu al wakker. WNL. Nieuws in de Nacht.